NOS-voorraad. In Kopenhagen houdt de Deense politie een klopjacht op de daders van een mislukte aanslag op een omstreden cartoonist. De Zweedse tekenaar Lars Vilks bleef vanmiddag ongedeerd toen gewapende mannen tientallen schoten losten bij een bijeenkomst over de vrijheid van meningsuiting. Eén aanwezige kwam om het leven en drie politieagenten raakten gewond. Vilks wordt al jaren bedreigd omdat hij de profeet Mohammed ooit als hond afbeeldde. In Oost-Oekraïne is in de aanloop naar de wapenstilstand nog zwaar gevochten. Vooral bij de strategisch gelegen stad de Baltsevo... waar de zware beschietingen... daar zijn duizenden militairen van het Oekraïnse leger omsingeld... door pro-Russische rebellen. De wapenstilstand gaat vanavond in om 11 uur Nederlandse tijd. De judowereld reageert bedroefd op het overlijden van judo-legende Wim Ruska. Voormalig coach Cor van der Geest zegt dat Nederland... zijn laatste grote judo-icoon heeft verloren... Tennis van der Geest en Olympisch kampioen Mark Huizinga noemen Ruska hun grote voorbeeld. Wim Ruska is tweevoudig Olympisch kampioen, won tweemaal de wereldtitel en was zeven keer de beste van Europa. Hij was al lange tijd ziek en overleed vandaag op 74-jarige leeftijd. De politie in Ter Apel denkt niet dat er opzet in het spel was bij een ongeluk vanmiddag tijdens een carnavalsoptocht. Een automobilist reed langs een wegafzetting door het publiek en kwam tot stilstand tegen een praalwagen. Een vrouw kwam om het leven. De politie denkt dat de automobilist onwel was geworden. In Monte Carlo is de rijkste man van Italië overleden, Michel Ferrero. Hij had een geschat vermogen van ruim 20 miljard euro. Zijn bedrijf is de uitvinder van Nutella, Tic Tac en Ferrero Rocher Bonbons. Ook de kinder eieren komen van de familie. Ferrero overleed in Monaco. Hij was 89 jaar. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon, maar in het zuiden van het land kans op wat regen. Het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 25 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. De Euro Breakdown. The Euro Breakdown. take me down spin me up. Met, nummer op, op, ...met op nummer 15... ...David Guetta... ...met Dangerous. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar... ...maar wel origineel. Dit uur gaan we kijken naar dus de tweede helft... ...de laatste 15 van de Euro Breakdown. 15 was het David Guetta... ...met Dangerous. Hij staat ook alweer een behoorlijke tijd in de lijst... ...maar liefst 8 weken. We gaan even kijken... ...hoe de Nederlandse top 40 ervoor staat... Ik ben wel benieuwd of er uh, veel verschillen zitten met de Europese top 40. Ik denk het wel. Maar we gaan het meemaken. Ook dit uur gaan we ons opmaken voor uh, de nieuwe top 3 van deze week. Maar niet voordat we eerst uh, geluisterd hebben naar uh, nummer 14. En die is in handen van Josier. She's giggle at a funeral. Those everybody's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 En dat soort dingen. Ozier, oh, take me to church op uh, nummer 14 uh, hier in de Euro Breakdown. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op nummer 13 uh, vinden we een prachtige nummer. Dat heet Vince Joy Riptide. Die slaan deze week even voor je over. Die ga je nog uh, vaak genoeg horen. Dat weet ik zeker. Op 13, uh, dus Fanjoy. Op 12, drie weken lang pas in de lijst, is uh, deze prachtige dame Charlie XVX. Terwijl we uh, Charlotte Emma Etchim, Etchinson. Dat vinden. Die uh, begint als uh, toen op ze. Ja, die begon al toen uh, op de 14e. Want uh, ze neemt op de 14e jarige een album op. Dat uiteindelijk in 2008 niet officieel wordt uitgebracht. En ze breekt uh, wereldwijd door. Als ze uh, I Love It schrijft voor het Zweedse duo uh, Icona Pop. En in 2013 staat het nummer uh, op de 13e plaats van de top 40, van de Nederlandse top 40 van Welter Staan. En later dit jaar verschijnt haar uh, album True Romance. En staat in het woordprogramma van Ellie Golding. Ja, echt waar? Ja, echt waar. In de zomer van 2014 staat uh, Charlie XCX uh, voor de tweede keer in de top 40 met Pensy. Dat ze samen met uh, Iggy Azalea opneemt. Ook komt ze met uh, Boomclap op de 16e plaats. Eind 2014 verschijnt haar uh, derde studio album dan. Sakker. En naar Boomclap uh, wordt ook uh, Break the Rules als single uitgebracht. Echter zonder al te veel resultaat in het Nederlandse. Maar dan hebben ze niet uh, gekeken naar het Europese. Want daar staat ze er wel mee in. In 2015 is uh, Doing It, waarop ook uh, Rita Orator is. De derde single van dat album. Maar wij gaan luisteren naar de tweede single van Charlie XCX. SXCX met Break the Rule op nummer 12. Drie weken in de lijst, vorige week op 20. Deze week dus op 12. Charlie XCX.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 Lang in de lijst ondertussen. Elfde positie voor Aaron Super met I'm an Albert Schaust. Eén blaasje gezakt uh, ten opzichte van uh, vorige week. En daarvoor hoorde je uh, Charlie XCX met uh, Break the Rule. Dan zijn we zijn alweer aangekomen aan uh, nummer 10. Maar niet voordat ik je even een kleine update ga geven van 20 naar tien toe... Kyla Gray, nieuw binnengekomen op nummer 20 met I Know You. Megan Trainer, All About The base. heeft ooit op nummer 1 gezeten en nog best wel lang ook. Deze week dus op nummer 19. Fox Stevenson met Sweet Soda Pop op nummer 18, 11 weken in de lijst. En 15 weken in de lijst is uh, Maroon 5 met Animals. George Ezra samen met uh, Gandalf, of Sir Ian McKellen, met uh, Listen To The Man op nummer 16... David Quetta samen met Tim in met Dangerous op nummer 15. En na 19 weken lang in de lijst hebben gestaan staat José met Take Me To Church op de 14e plaats. 13 is in handen van Vance Joy Riptide. Charlie XCX XC XC blijft er altijd over met met Break The Rule op nummer 12. Aaron Super met An Elbertus dus op nummer 11. En op nummer 10 uh, vinden we niks minder en niemand minder dan Megan Trainor met uh, Your Lips Are Moving. De, de Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Chineel, chineel, hold it up. You full of something, but it ain't love. What we got is straight overdue. Go find somebody new. You. Can Even voor de klok van half vijf zijn we aangekomen aan de top tien hier in de Euro Breakdown. Met op tien Megan Trainer, Your lips are moving. I'm you Here we go. I know you Twee keer maar liefst uh, staat uh, deze dame in de lijst. Ook op nummer 19. Die hoorde je net al met uh, Megan Trainer. Het laatste nummer van het uh, eerste uur was dat. Met uh, alle the bezig moet ik zeggen. Dit was uh, Lips are Moving. Enige echte Nederlandse top 40. En we dogen de Mediemarkt uh, top 40 van onze collega's van jaar. Uh, Gaan we even uh, in een rap tempo een beetje doorlopen. Imagine Dragons, I Dead My Life in de vandaag op nummer 40. David Queda samen met uh, Emily Sunday, What I Did for Love op 39. Kevin James, The Book of Love vinden we op 37. En uh, Vince Joy met Riptide op 35. prachtige nummer van uh, Raccoon, Big Br Brick by Brick, vinden we op uh, 34. En wrapped up van uh, Olly Murray samen met uh, Trevy McCoy op 33. 32 DJ Snake met You Know You Like It. En Heroes van uh, Alessa samen met Tavlo op 31. Cool Kids van Echo Smith vinden wij in de Nederlandse top weer op de 23e plek. Till It Hurts van uh, Yellowclaw vinden we op de 21e. Op de 20e plaats staat ik zoek alleen mezelf. Van Miss uh, Pascal Jacobsen van uh, Bluff natuurlijk. Op 10 vinden we Nothing Really Matters van Mr. Props. En op 9 vinden we Kensington met uh, War. 8 is voor, uh, voor um, David Guetta samen met Sam Martin met Dangerous. 7 staat Ellie Golding. 6 staat Mark Ronson samen met Bruno Mars. Kaigo met Firestone vinden we op de vijfde plek. is met Runaway, You and I. Om de vierde positie uh, in de Nederlandse top 40. Thinking Out Loud van Ed Sheeran op de derde positie. En op plek nummer 2, je hoorde hem net. Hoze nou, hier, take me to shirt. Ja, en wie staat dan op uh, nummer 1 in de Nederlandse top 40? Gaat je klappen, dat is uh, Omi met uh, cheerleader. de cheerleader. De Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan verder met nummer 9 in de Euro Breakdown. En dat is Alesso samen met Tavlo met Heroes.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 Kijk je nou gezellig mee op cfm-live.nl Die allemaal bedrijf rijdt in de studio's, voor ik niet. Ik ga er niks mee doen voor tot 5 uur. Ik geef je alleen maar de top 40 van verder. Voor het volgende programma, zonder door. Mooie gasten daar, live muziek. Blijf dus lekker luisteren, tussen 5 en 7 zal het programma zijn. This is Becky G. Can't stop dancing, nummer 8. En de voor die Alesso samen tough loopt Wel uh, met het prachtige Heroes We Could Be. Door met nummer 7, Jesse J. Masterpiece. Staat op de zevende klik. Dan heb ik over Jesse J. Masterpiece. Negen weken lang in deze lijst. Vorige week nog op de vijfde klik. Twee plaatsen gezakt dus nu naar zeven. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Ik beetje achtergrond over uh, Jesse J. Het in uh, 2008 heeft ze kortstondig werk. Ik heb het al vaker gezegd uh, in de vorige zendingen. Als achtergrondzangeres bij Cindy Lauper. En later gaat ze ook nummers schrijven voor uh, niemand minder dan Rihanna, Alicia Keys en... Ze uh, niet, ja echt waar. Miley Cyrus. In 2010 uh, verschijnt Do It Like It Do It als haar eerste solo single. Waarmee ze de tipparade toen bereikte. De opvolger die ze samen met B.O.B. Price Tag, wordt echt een echte grote doorbraak. En komt dan uh, tot de tweede positie in de Nederlandse Top 40. In datzelfde jaar wordt ook uh, Nobody's Perfect en uh, Domino Hits in de lijsten. In het najaar van uh, 2013 verschijnt haar uh, tweede album Alive. Een jaar later vond ze dan uh, samen met Ariane Grande en uh, Nicki Minaj een trio. Waarmee ze de single uh, Bang Bang opneemt. Uh, Veel gehoord hier in deze lijst, lang erin gestaan. Nou, helaas eruit, Maar ze staat er wel weer met het prachtige masterpiece op de zevende plek dus. Op de zesde plek hebben we Taylor Swift. Vorige week nog op de eerste plek. helaas gezakt, vijf plaatsen elf weken lang uh, in de lijst. Met het uh, prachtige nummer uh, Blank Space. Die slaan we dus even over, uh, die is mij te veel gezakt. En die heb je vaak genoeg gehoord. Dertien weken in de lijst is de nummer vijf dan. Die ga ik wel voor je draaien. Dat is uh, Mark Ronson samen met uh, Bruno Mars met Uptown Punk. This do do ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. do do do it up in the city. Got Chucks song with St. Laurent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 Op zfm de Reldewetkent. Even de gasten van het volgende programma. Dus ik ga eens naar te kijken. Dat vind ik zo geweldig. Dat vind ik zo geweldig. Kom ik aan, zeg. Ah ja, dat doe je niet. Later is het groot, misschien een keertje. Mark Bronson is dit samen met Bruno Mars. Abdaan van kom nummer 5. Dit is ZFM. 25 jaar. CFM in Zandvoort. En jij bent erbij. Zfm. Door met nummer 4 die is in de handen van Lord. Lord. Dat is zeg ik, Pushja. Meet King Push. Ja, ook goed. En cute, dit met Meltdown. Life is like a costume party. Just cover the flaws in Cavalli. Let's hide the hurt in a Mali. We all try to be somebody else. You can't hide your tears in wealth.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 Film die uh, Hunger Games, Mockingjay Part 1. Is het meltdown? op nummer 4. The Euro Breakdown. Even een kleine resume voor jou. Ja, wil je het echt weten? Ja. We gaan het gewoon doen op 15. David Quetta samen met uh, Sam Martin vinden we daar met Dangerous. 14 hier, Take Me To Church. Lekker blijven zitten, 19 weken al lang in de lijst. Joy met uh, Riptide vinden we op de 13e plaats. De 12 plek is. 12e uh, plek voor mij, nou ik ga gewoon zelfs Engels praten. De 12 plek moet ik zeggen. Is voor Charlie XCX met uh, Break the Rule. Nummer 11 vinden we Aaron Chupa. I'm an albatross. 10 is in handen van de prachtige Megan Trainer. Your Lips are Moving. Nummer 9 voor Alesso samen met Pablo uh, Heroes. Nummer 8 voor Becky G. Can't Stop Dancing. Nummer 7 voor uh, Jesse J. Masterpiece. Elf weken lang in de lijst. Vorige week nog op nummer 1. Heb ik het over Thales Swift met Plank Space. Deze week op nummer 6. Deze week op nummer 5. 13 weken lang in de lijst heb ik het over Mark Ronson Samen met Bruno Mars. Met Ab Sound Punk. Op nummer 4. Vorige week ook op de vierde plek. Uh, vind ik Lord, Pusha T en Q-Tip. Meld aan. Produceerd door onze zuidenbuurman Stromaai. 13 weken lang in de lijst, hoogste positie voor hun. Met dit prachtige nummer is uh, nummer 1 geweest. En dat valt me wel op hoor, als er een uh, film in de bioscoop komt... dan uh, gaan alle nummers meteen de hitlijsten bestijgen. Toetreden deze week uh, maar liefst drie nummers van Fifty uh, Shades of Ray. Ik vind het nou... Hoe zag de top 3 de vorige week uit? Nou zo. Nummer 3... 25 jaar, de Euro Breakdown. Dat was inderdaad op uh, drie vonden we Eckersmith, Cool Kids, twee Emma Louise met Jungle, één Taylor Swift, Blank Space. Dit is de nummer drie van deze week is dus Omi. Cheerleader maar pas drie weken in de lijst. Vorige week op 19, deze week dus op 3. Omi met Cheerleader. Cheerleader. I in a De stijger van deze week met mijn liefst 16 plaatsen. Vorige week nog op 19, dus deze week op 3. Omi. Cheerleader. En op 2 vinden we Emma Louise met Jungle is blijven zitten deze week. 8 weken in de lijst. Hoogste positie ooit waar. Schmidt mit Kokit She sees them walking in a straight same hobby but hers is falling behind.